Ismaël de Bruin met het NOS Journal. De treinen tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein vanochtend in Bergen-op-Zoom was ingereden op een bus die stilstond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. ProRail meldde eerder dat de komende drie dagen geen treinen zouden rijden tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden nog wel bussen in plaats van treinen. Die stremming duurt waarschijnlijk tot donderdag. De chauffeur is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. De drie kerncentrales in Duitsland, die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Nedersaksen zou op 1 januari volgend jaar sluiten. Maar bondskanselier Scholz heeft nu besloten dat de drie centrales tot uiterlijk half april open blijven. De coalitie was verdeeld geraakt door het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar twee centrales openhouden. De FDP wilde dat de drie centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven. En dat ook gesloten centrales weer open zouden gaan. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties hebben twee dagen lang gesprekken gevoerd met Russische functionarissen over nieuwe graanafspraken. Het doel is om de overeenkomst die in juli werd gesloten over de export van graan uit Oekraïne te verlengen en uit te breiden. Een akkoord is er nog niet. Wanneer er verder wordt gesproken is niet duidelijk. Vorige week spraken de Russische president Poetin en de Turkse leider Erdogan met elkaar en ook toen ging het over de graandeal. Karim Benzema is door het tijdschrift Frans Voetbal uitgeroepen tot winnaar van de gouden bal voor beste voetballer van dit seizoen. Met de Franse spits werd Real Madrid voor de 34ste keer landskampioen en won het voor de 14 e keer de Europa Cup 1. Benzema maakte 27 treffers in de competitie en 15 in de Champions League. Het weer in Limburg, wat regen. Verder vannacht opklaringen en mist. Het komt af naar een graad of negen. Morgen, eerst op een aantal plaatsen, dichte mist. Later, zon. En dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZFM, Stamford. Moedige en onwetende luisteraars bij het tweede en duistere uur van Play It Loud. Fijn dat jullie nog steeds luisteren, want ik ga jullie verblijden. of ik moet eigenlijk zeggen, verontrusten met verhalen over wezens met het verlangen en honger naar bloed. en een leven dat alleen s'nachts wordt geleefd om zoveel mogelijk slachtoffers te veranderen. De vampier. Eeuwenlang heeft het idee van onsterfelijke nachtelijke bloedjungs. Fans van het duister gefascineerd die de aantrekkelijke gevaren van de wereld in deze ondode monsters op hen terugzien. En zelfs nu het popcultuurbeeld van de vampier in de loop der jaren is veranderd... blijft het kernprincipe van onsterfelijke honger van de vampier relevant en opwindend... voor degenen die een voorliefde hebben voor de dood en verleiding en de nacht. Houd je knoflook en crucifix bij de hand, want we gaan het nodig hebben. Ons eerste verhaal werd verteld door de Grieken van de bombastische death metal band Septic Flesh... over de vampier van Nazareth, dat door bloed van zijn slachtoffers te drinken probeert te overleven. Ik vergeet wat. <laughs> Muziekje erbij. <laughs> Zoals we het eerste uur konden horen, weet Cradle of Filth ons heel goed te choqueren met gruwelijke verhalen. Soms fictief, maar vaak ook gebaseerd op lugubere gebeurtenissen... Uit de geschiedenis, zoals ze deden op het klassieke album Cruelty and the Beast... dat ging over de Hongaarse bloedgrafin Elisabeth Bathory... die jonge vrouwen vermoordde en baden in het bloed van haar slachtoffers. Omdat ze dacht dat ze daardoor jong bleef. Ook dit tweede uur heb ik nog één spooky verhaal van ze. Ditmaal afkomstig van Dusk and Her Embrace uit 1996... getiteld Funeral in Carpathia wat vol seks, dood en mystieke elementen zit... geïnspireerd door de klassieke dracula mythe, Wat dit een verhaal maakt van verlangen en verleiding. Het speelt zich af in de Carpaten van de 15e eeuw. Een Roemeense gebergte, waar Vlad Dracul... een gevallen engel van de duisternis... die het bevel voerde over alle krachten van het nachtelijke leger... leger zou geleefd hebben in zijn kasteel. In 2002-album Return of the Loving Dead... spelen Psycho Billy Koning en Nick Romantics... een deuntje over wakker worden met een buik vol bloed. Het nummer neemt later een romantische wending... en beschrijft hoe de verloren hoofdpersoon zijn vrouw... in de ultieme soa probeert te bezorgen. Dat gezegd hebben, het was, een, was moeilijk om niet te bewegen op deze muziek... en aan iets anders te denken dan bloedzuigende vampieren... Je moet er niet aan denken, zo'n bloedzuigend monster te hebben in je kelder van je hut. Die wacht tot onwetende slachtoffers in zijn handen vallen. Vampire uit Zweden schreef daar een grimmig black trash metal verhaaltje over. Dat hun naam Eerhaam doet. Luister en huiver. Een bestellende gitaar intro en een donkere en dreigende Hellfort. Wat een van de vele nummers op, Judas Priest, Defenders of the Faith is... die seksualiteit maskeert met donkere fantasiebeelden. Niets doet dat beter met, dan met vampiers. Er zit ook een coole, neon-omlijnde sfeer in het nummer... dat een belangrijk aspect was van de vampierfilmen in de jaren 80. The Hunger, The Lost Boys, Friday Night. Ze brengen allemaal dezelfde sfeer als dit nummer... Jersey Horror Punkers van de Misfits. Zou uitpeilen van de vampirische songs... maar zelfs deze razende klassieker, We Bite... opgenomen in 1982, maar niet uitgebracht tot 1984's Die, Die, My Darling single... is verre van expliciet over de aard van de dreiging. Dit nummer bevat pure snelheid met vleeslijke teksten. De teksten van Glenn Danzig herhalen meestal... When I get your blood, I rip your throat... I want your blood. I rip your throat to drink some blood. Op de meest pakkende manier die je kunt voorstellen. Het kan een beschrijving zijn van vampiers, weerwolven of gewoon bloedlustige psychopaten. Het is hoe dan ook een bloedige toestand. op de door en door... ...kwaadaardig klinkende... ontketen ...ontketende slayer... ...zojuist een arsenal aan demonen... ...psychotische moordenaars... ...satanische priesters... ...en necrofielen... ...maar de smerigste shit van allemaal... ...zijn de bloodsucking creatures of the night... ...die in deze onweerstaanbare... ...trash-klassieker... ...at Dawn Day sleep wonen. Onnodig te zeggen... Dat deze vampiers geen romantici met Rusjes zijn. Want dit zijn de medogeloze, verraadzuchtige griezels van middeleeuwse folklore, Verschijningen uit de krochten van de hel die hun kaken in je aderen vastbijten. In het algemeen de titulaire schurk van Max Schreck uit de filmklassieker Nosferatu uit 1992... laten lijken op Emma Bunton van de Spice Girls... De macabere Michigan death metalers van de Black Ma Dahlia Murder schrijven op hun derde album Nocturnal over een concept dat we allemaal diep in ons hart kennen. Dat vampiers een samenleving hebben net onder onze de oppervlakte van die van ons. En voortdurend werken aan een manier om de zon te vermoorden. Dit concept wordt behendig geïllustreerd in de geweldige teksten van Trevor Snatt op dit nummer. Parchment scapped over with plasmatic prose prophesies permanent night. The words of pure blackness paint Ebony my soul and bestow me with infernal might. Gothic trash ziet eruit als een lastige combinatie op papier. Maar de Zweedse Witchery deed het perfect in de jaren, late jaren 90 en vroege jaren 2000. A Paler Shade of Death is een vette satanische vampierplaat. Dat galopeert met punkachtige opwinding en een gevoel van plezier. Zowel een dark metal horrorverhaal als een oproep tot wapenen voor jonge vampieren die op zoek zijn naar een avondje uit in de stad. Het volgende vampierenverhaal is geschreven door Pieter Steele... die zelf al een vampirisch uiterlijk had... met zijn ruime twee meter lichaamslengte. Zijn donkere basstem en Dito spottende humor. Thema's van wanhoop en het occulte kwamen vaak naar voren in zijn muziek. Wat mooi past in <coughs> vele angst aan Halloween-afspeellijsten. <coughs> Zo ook die van vanavond. Suspended in Dusk gaat over de spijt die een man heeft... nadat hij zich nadat hij in een vampier is veranderd. Hij realiseert zich precies wat hij moest opgeven... omwille van zijn onsterfelijkheid. Het grootste probleem is dat iedereen van wie hij oud... houdt, oud wordt en wegkwijnt. Terwijl hij voor altijd jong blijft. Soms wordt dit probleem opgelost... door de geliefde in een medevampier te veranderen. Maar dat is blijkbaar geen optie voor deze man. De nog altijd veel gemiste frontman en tekstschrijver Pieter Steele. ...gaat in op de tragische essentie van vampirische onsterfelijkheid... <coughs> Sorry, ...met verpletterende poëtische empathie. Wat te horen is in de teksten als... ...I can do not sit by and watch my love grow old and wither. Dit monolithische epos is ongetwijfeld typo negatives... ...meest ernstige plaats van slow and low, gloom and doom... ...en was oorspronkelijk een bonustrek op de DigiPack editie... ...van bijtend, gotisch meesterwerk Bloody Kisses. Een bepalend nummer voor de band. En moeilijk te geloven dat dit album ooit is uitgebracht zonder zijn treurige diepgang. <tus> Bunkers Scalabry spelen het slim op deze vette tracks van hun album, The Travelling Vampire Show. Het refrein van het aanstekelijke nummer brengt een boodschap over die meer vooruitstrevende vampiers al eeuwenlang uitzenden. Geloof niet in ons. Het is allemaal een mythe. Ga weer slapen. Die manipulatieve mentaliteit in combinatie met een gespierd lied werpt een duivelse dreiging uit waar liefhebbers van het donker om zullen grijzen. Dit was het weer voor mij vanavond. Ik heb de poorten van de hel weer afgesloten. Het was me weer een waar genoegen jullie te shockeren. Ik duik mijn kist weer in. En volgende week ben ik weer met een wederom monsterachtig thema. In Halloween-stijl. Ik wens jullie een goede nacht. Slaap lekker. Als dat nog lukt. En zo niet, dan hebben jullie pech. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.